Restaurant Wakku Wakku in Utrecht moet dicht blijven. Dat besloot de rechter vanmiddag in een kort geding dat het restaurant had aangespannen tegen de gemeente. De eigenaren wilden niet controleren op het coronatoegangsbewijs. Het restaurant moest daarom sluiten, vertelt verslaggever Malou Petter. Sinds afgelopen zaterdag is het voor horecaondernemers verplicht dus, he, om te controleren op die coronatoegangspas. En dat doen de eigenaren van Wakku Wakku niet. Zij zien het namelijk als een vorm van discriminatie, maar daar is de rechter het niet mee eens. In Nijmegen speelde een vergelijkbare zaak, maar omdat dat restaurant besloot bezoekers voorlopig wel te vragen naar hun coronapas, mocht het van de rechter weer open. In Os in Brabant is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met een aantal branden op basisscholen daar. Vorige week werden daar drie keer brand gesticht op verschillende basisscholen die vlak bij elkaar liggen. Deze leerling kon dat niet begrijpen. Waarom zou je dat doen? We moeten toch ook, ook gewoon kinderen naar school toe? Een jongen van 22 is opgepakt. Hij stak een prullenbak in de fik. De politie gaat onderzoeken of hij misschien ook achter de schoolbranden zit. In Breda is een man van 23 betrapt met harddrugs in zijn auto. De politie hield hem toevallig aan bij een snelheidscontrole. Hij reed 100 op een plek waar hij maar 50 mocht. Toen agenten hem aan de kant hadden gezet, roken ze een vreemde geur. En zo vonden ze 11 kilo crystal meth. De bestuurder is zijn rijbewijs en de drugs met een waarde van meer dan 1 miljoen euro kwijt. En het duurt nog even voor het winter is, maar in Hoorn zijn ze al druk bezig aan de ijsbaan. Begin deze week lag er nog een betonnen vloer. Nu ligt er al een ijslaagje, want de eigenaar verwacht dit jaar al vroeg veel bezoekers. We krijgen veel inschrijvingen, meer dan andere keren. Op dit moment een kleine honderd extra inschrijvingen ten opzichte van de vorige seizoenen. Volgens de club komt dat door afgelopen winter, toen mensen buiten konden schaatsen. Dat was natuurlijk een, een prachtige boost om weer uh, lekkers door de polder te kunnen schaatsen. En dan hebben ze toch ook zoiets van, ja, misschien toch maar een paar lesjes nemen. Zaterdag gaat de ijsbaan al open. En dan het weer. Het is bewolkt vanavond. In het noordwesten is kans op een bui. Morgen in het hele land regen. Het waait stevig en het wordt dan 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de AMB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen Bad Badhoevedorp en Rodevarenseveen over 15 kilometer. De vertraging is een half uur. De N250, de weg De Kooi Den Helder is in beide richtingen dicht bij De Kooi bij Den Helder. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Al meteen het dak eraf bij deze alternative FM, want uh, dit is uh, niet zomaar een reden als je in de buurt van Den Haag en je hoort ons uh, via het internet, dan heb ik uh, nieuws voor je. graag uh, met gezwinde spoed naar het paardcafé, want daar speelt uh, de Bohems samen met Ivy Fox, Minor Citizen, Allison's Fall en Koekoe op het Fest, uh, de Snister Pre-Party. Uh, die is inmiddels uh, net uh, begonnen en die uh, uh, gaat uh, duren tot uh, ver in de avond. Het, is, uh, de, ja, het dak gaat eraf. We hoeven niet meer aan anderhalve meter voldoen. Dus ja, dat, uh, dat is dan gewoon een prettige bekomstigheid. Welkom bij deze Alternative FM. Straks uh, gaan we het uh, verder doen onder uh, de naam 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En wat ook heel erg leuk is, jazeker, we hebben live muziek. En dat zal alweer even wennen zijn als straks uh, collega Marcus van Dam weer de trap op uh, gaat lopen. Want uh, die heb ik in vier weken niet gezien. Dus, dus dat wordt nog wat uh, zo dadelijk. Maar goed, uh, dat is uh, nog niet zover. Wel, Nederlands, uh, ja, Nederlandse fabrikaten natuurlijk. En ook, waar. in dit uur één Noord-Hollands dingetje erin. Het Amsterdam. En ze hebben een repetitie aan. En daar zit er al uh, een tijdje in. Vorige week heb ik hem alleen even niet gedraaid. Daar kwam ik niet aan toe met al die releases. Maar hij is weer terug op de playlist van V en Overly Remember. Het is hem, het is hem, het is hem echt hè, dus euh, ik weet niet, euh, het is hem, het is hem echt hè. Ja, ik ben er weer. <laughs> Geloven. Dat geloven mag even duren maar dan ja, ja, dan, dan is heb je dan. ook wel wat hè ja, dat hopen we maar vanavond ja, dat, dus dat je we... meteen allemaal verleerd bent nee hey, nee nee dat is, go dat is goed hey. we, hebben, we hebben live muziek vanavond ook meteen ja, hij heeft niet afgezegd hè nee nee nee nee, nee, niet nee dat nee, we nee. netjes alles uitgerond nee. en dan, uh... <laughs> je bedoelt die ene keer dat er al half hard van Holst kwam precies ja dat was uh, ja, dat had kwam. iets met een met een Delta vlieger dat toen uh, te maken weet je het nog ja dus uh, nee, dat, nee dat, dat, dat, dat gaat nu goed. We hebben anderhalve meter, hoeven we niet meer. We, we moeten alleen een QR-code, maar ik weet niet of dat hier geldt. Weet, weet jij dat? Uh, uh, ja, ik heb een scanner uh, erop zitten. Ik kan zo meten of die, uh, of die welkom is jij of niet. Je mag de mijne wel scannen, hè? Ja. ja. ja. <lacht> <lacht> gaan, we, dan, gaan we dat even uitproberen in ieder geval. Uh, wa was het uh, wat? Want ik heb hier vier weken. Ik moet even uh, nadenken. Wie was je ook alweer? Uh, Marcus, uh, toch? Marcus ja, van Nam, ja, ja, zoiets. Uh, want uh, 2 september dat was iets met een camera erin hangen bij het, uh, oh ja, het, uh, het station, met, hè? Uh, met het uh... Grand Prix. E, inderdaad. Onze, onze hey, kijk, nog één. <laughs> onze, onze timeless video staat op YouTube. Dat is geslaagd. Dat is geslaagd. En uh, uh, daarna was het een trip ergens naar Canada. Ja, yeah, daarna was ik twee weken voor het werk uh, aan de andere kant van de, uh, van, van, van de oceaan. Ja, en vervolgens uh, hadden en, uh, ze besloten nog een om nog een, ja. Ja, een, een een of andere VVE-vergadering te beleggen op uh, donderdagavond. Op donder ja, die was eerst donderdag. Ja, dat ja, kond helemaal goed. Kijk, je wordt gelijk aan het werk dus, uh, dat is de andere techno technoot. We, wij bouwen wel even op. Ja, is goed. Uh, dat is veel fijn. Kijk, ze zijn er weer. Dus het is weer gelijk meteen leven in de brouwerij. Goed. De Grenadiers hadden we net uh, met Stranglehold en daarvoor Van V met uh, Rubbing Make It Worse. Dat is de EP. En het nummer dat heet Openly Remember. Goed. Um, nog even ook wat uh, Noord-Hollandse zaken ook in dit uur. Want dit uur is ook een beetje bedoeld uh, om ook alles wat er een beetje buiten Noord-Holland is. Maar uh, we hebben heel stiekem ook wat, wat dingen uit Noord-Holland zelf. Zo ook uit de uh, hoofdstad, uh, namelijk uit Amsterdam. De laatste single van Penelope. En het nummer dat heet Thin Line. Holding my breath as I get numb. Where's this hatred coming from? Ik denk dat er zowaar iemand voor de deur staat. Maar Robin, ik, ik zit even binnen in een uitzending. Dus ik, ik ga je zo even te woord staan. Ik, ik, je moet even wachten. Dus dat is altijd heel erg leuk als er mensen op een gegeven moment precies in de aankondiging wat gaan bellen. Daar kan hij ook overigens niks aan doen. Callers dus van Dead Star Discothek. Ze, ze zeggen ook het is bij een nieuwe EP die binnenkort uitkomt. En wij hebben de exclusieve rechten om uh, deze te mogen draaien. Dus de, dat hebben we uh, bij deze dan uh, gedaan. Daarvoor hoorde je trouwens Penelope en Thin Line. Uh, we gaan ook uh, gewoon uh, rap verder met uh, de volgende. En dat is Selma. Dat is uh, trouwens een uh, leuke tip uh, die uh, de Daily Dutchy doet. Onder de naam van Conjol Vergeer. Conjol Vergeer, dat doet het. En Daily Dutchy, daar brengt het niet onderuit. Daar kwam hij die mee uh, met, uh, met deze single. En uh, ze komt het zwollen: nummer heet Turn the Tide. Van een heel amusant verhaal rondom de release van Melle met Already Home. Ik heb hem al eigenlijk gedraaid op 16 september, want daar stond hij op gepland. Op 17 zou hij hem uitbrengen en ik had al toestemming om hem te draaien. Maar wat gebeurde er een dag na de uitzending? Ik heb besloten om de single even uit te stellen met de release. Ja, vriend, ik had hem al gedraaid op donderdag 16 september. Maar ik heb er verder geen rugbaarheid aan gegeven. Maar vandaag mag het dan echt. Want morgen uh, is het uh, alle toeters en bellen rondom Already Home. Dus dat uh, is het verhaal van Bella. En ik uh, geloof dat er ook uh, nog een EP aan vast uh, zit. Uh, dat heeft er alles uh, mee te maken. En Melle die, uh, heeft ook wel degelijk iets uh, met Noord-Holland. Want hij heeft daar zijn opleiding bij in Holland. En hij komt er... Nou ja, hij woont er ook geloof ik. Ik geloof in de buurt van Halen. Maar hij komt oorspronkelijk komt hij aan Leiden. Dus dat, uh, dat is overigens uh, wel in de buurt. Want het is, maar, uh, wat is, het, het is nog net geen fietsafstand. Uh, dat uh, is wel... Uh, ik heb het wel eens uh, gefietst hier vandaan naar Leiden. Maar uh, dat wil je niet weten hoe lang dat uh, is. Uh, daarvoor hoorde je Selma met Turn The Tide. Uh, vorige week had ik uh, ook al een nieuwe single gedraaid van Levi. Dat is twee weken terug. Uh, Levi uh, ken ik nog uit het uh, verleden en kennen we van Alternative vim uit het verleden... dat ze nog Engelstalige muziek uh, bracht. Maar dit is een totale verandering... want ze is ineens op het uh, pad van de Nederlandstalige muziek uh, gaan zitten. En dat klinkt niet verkeerd. Sterker nog, het klinkt hartstikke leuk. Nieuw begin van Levi. Naar de midden, naar Nee, je kan me niet maken. Nee, je kan me niet raken. Onnodig overdacht, geen kleur alleen ruig. Het lijkt niets uit te halen. Nee, je kan me niet raken. Nee, het maakt niet.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 heet die van de Nana M. Roos. En dat komt van een EP die ze ergens nog... in de tijd dat we nog te maken hadden met... Anderhalve meter en met uh, beperkingen. Dat uh, heeft ze gedaan in Bitterzoet. Uh, is van een EP. En die EP die heet Morning Drops and Lemon Seeds. Want uh, zo heette dat uh, uh, de EP. En dit is eigenlijk een beetje dat laatste single wat ze, wat ze heeft uitgebracht. Levi hoorde je daarvoor met uh, Nieuw Begin. Die komt tegenwoordig uh, uit Den Haag. Ik had uh, begrepen dat ze toch ooit hier in de, binnen de grenzen van Noord-Holland had uh, gewoond. Maar uh, tegenwoordig uh, dus in Den Haag. Uh, en uh, Nana en Roos, die, uh, die schijnt nu. Uh, ja, die woont nog steeds volgens mij in Rotterdam. Maar komt oorspronkelijk uit Brabant. Want daar uh, heeft ze haar domicile. Net uh, als die jongens uh, bijvoorbeeld van Death Star Discotheek. Ik zei al, in dit uur toch ook nog uh, wat uh, zaken uh, van Noord-Hollandse makelij. Zoals bijvoorbeeld uh, Mellen met uh, Already Home. Die heb je net uh, kunnen horen. Maar uh, er is nog een uh, waanzinnige single uh, niet zo lang geleden uitgebracht, afgelopen maand. En dat was van Jacob D. Edward, en het nummer dat heet natuurlijk: Sincerely Jacob. But fibres, bloodstains in the bathroom walls will serve you well. Screwed reminders, mind time, departing That's all. And the money I couldn't bring myself to steal Keep the self-destructive tendency You persistently start in After you told Thank you. I steal back time. Dit klinkt bekend. Ja, dit klinkt zeker bekend. Want we hebben hem in het non-stop systeem geprakt. Deze single van Kafka, Into the Sunlight. Is gewoon wat ons betreft een beetje een zomersplaatje... wat goed thuis hoort en past binnen het hele verhaal rondom... De non-stop, wat je normaal gesproken buiten de reguliere uitzendingen om kunt horen. Dus de gepresenteerde programma's. Kafka komt binnenkort trouwens met een album. Dat zal rond de 15e gaan gebeuren. Zeg ik het goed? Ja, 15 oktober. Dan staat hij gepland. En 17 oktober. En daar mag ik bij zijn namens 3 voor 12 Noord-Holland. Ja, want ik uh, heb ook nog uh, die pit. Uh, en dan uh, gaan ze de release show doen in het uh, patronat. Dus daar komt uh, waarschijnlijk dan ook nog een verslag uh, van. Um, daarvoor hoorde je trouwens Sincerely Jacob van uh, Jacob die Edward. Trouwens ook een van de, de stamgasten van 3 voor 12 Noord-Holland. Vloedgolf. En zeker ook als het gaat om de muziek uh, die je uitbracht... En bovendien, hij is nog in de race in uh, de Waterland Popprijs. Dus dat uh, kan, uh, kan ik dat er nog even bij vertellen. Uh, even gaan we nog twee nummers uh, draaien. Dit is uh, van een EP die binnenkort uit gaat komen. Viggar Pop is de titel. En uh, het is van Eruption Artistiek uit Rotterdam. ...van Jellefant met Speel. Daarvoor hoorde je Eruption artistiek met Vicker Pop. Het is twee minuten voor acht. Dat betekent dat we zo dadelijk gaan beginnen... ...met drie voor twaalf Noord-Holland Vloedgolf hier bij Alternative FM. En we hebben er nog eentje die het gat mooi kan opvullen... ...tot aan het nieuws van acht uur. Dat is Umerich uit 2012 met Uniform Child. You say you wanna get over me And I wanna lay under uniform time. You say you don't want no more fights But a bitch like me on your side